Manning Sampersen met het NOS-journaal. Een jeugdleider van de scouting in Goes... wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De man van 23 zou tijdens een zomerkamp... een brandijzer tegen de rug van de kinderen hebben gedrukt... bevestigde het Openbaar Ministerie aan RTL Nieuws. Het was mogelijk bedoeld als ontgroeningsritueel. De slachtoffers zijn twee jongens en een meisje tussen de 12 en 14. De jeugdleider is op non-actief gesteld. Acht Nederlanders zijn aangehouden voor een serie plofkraken in België. De mannen zijn mogelijk verantwoordelijk voor zes plofkraken in Vlaanderen... tussen mei en augustus. De politie kwam hen op het spoor doordat er telkens auto's... van hetzelfde Nederlandse verhuurbedrijf werden gebruikt. Er zijn huiszoekingen gedaan in onder meer Amsterdam en Maasen, en in België zijn drie gevangeniscellen doorzocht. In Oost-Europa is een geavanceerd virus gevonden... op overheidscomputers van ministeries en ambassades... Volgens onderzoekers van een Slowaaks beveiligingsbedrijf gaat het om een digitaal wapen. Het virus is zo geprogrammeerd dat het ook op de computer blijft staan... als Windows opnieuw wordt geïnstalleerd of als de harde schijf wordt vervangen. Het gaat waarschijnlijk om een wapen van de hackersgroep Fancy Bear. Die groep is waarschijnlijk afkomstig uit Rusland... en was eerder verantwoordelijk voor aanvallen op onder meer de NAVO... en de Amerikaanse Democratische Partij. Vanaf volgend seizoen is er ook een videoschijnsrechter bij wedstrijden in de Champions League... Een jaar later moeten Europa League volgen, heeft de UEFA bekendgemaakt. Bij het duel om de Europese Supercup wordt de technologie voor het eerst gebruikt. De bedoeling is dat de videoarbieter ook op het EK van 2020 wordt ingezet. Het weer, vanmiddag is het overal zonnig, bij 18 tot 22 graden. Later vandaag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe. Morgen begint de dag in het zuiden met wat motregen, daarna droog met soms ook wat zon. Met zo'n 15 graden is het dan wel wat koeler.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 Goedemiddag en hartelijk welkom bij deze aparte Matchbox. En waarom dat apart is, dat ga ik je zo meteen even uitleggen. Het is aflevering 251 en we zijn te beluisteren op de kabel via 104.5 in de ether op 106.9. En wil je luisteren, want kijken gaat vandaag niet, heb ik vanmorgen gemerkt. Dan moet je even intikken op het internet zfm-live en mijn naam is Bart van der Meer. We hebben zo meteen twee uur lang tips van Willem. Goedemiddag Willem. Goedemiddag Bart. Goedemiddag. wat heb je ervan gemaakt vandaag? Nou, ik heb heel erg mijn best gedaan om om twee uur te vullen met uh, Nederlandstalige muziek. Want, want zoals je weet is Nederlandstalig is niet echt mijn ding. Niet je sterke punt. Uh, uh, niet mijn sterke punt, nee. Maar het, het, het, is, het is wel gelukt en volgens mij hebben wij een heleboel leuke en gezellige muziek. Nou, daar gaat het tenslotte om. Uh, waar beginnen we mee? Nou, een, een leuk nummer om mee te beginnen lijkt me het, het nummer... Uh, ik heb geen zin om op te staan van Het. Nee. Heerlijk, een heerlijk nummer uit de 60e jaren waar je als jonge jongen helemaal in kon vinden. Ja. <laughs> vooral de titel, hè? Uh, vooral de titel, <laughs> ja. Komt-ie, Het. Oké. Okay. Het is weer tijd... Om op te staan Maar ik heb geen zin Hij heeft geen zin Om naar mijn baas te gaan Met mijn blote voeten op het koude zeil Met zijn grote blote voeten op het koude zeil Ik heb geen zin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 Blijf in bed de hele dag, want ik heb geen zin, hij heeft geen zin, om er nou nog uit te gaan. Dat sprak ons inderdaad bijzonder aan vroeger. En vooral dat je de hele dag op je bed wilde blijven liggen. Nee, ja. Tegendraad zoals dat we waren natuurlijk ja. in, die, in die jaren. Dat werd ons ook geleerd en je moest puberen. Uh, yep. En dat maakten wij gebruik van, natuurlijk. Ja toch? Ze hebben daarna nog een hitje gehad. en je nagaan, ook uh, met een geweldige tekst. Uh, maar daarna was het wel weer over uh, met de pret. Voor het. Uh, we gaan verder met uh, Armand. En wel waarom? Ja, het, hetzelfde eigenlijk. Hè. Ben ik te Dat is ook zo'n zo, zo zo tekst waar je als jonge jonge helemaal in kon vinden. Weet je wel? Als, als scholier van uh, arbeidersachtergrond. Weet je wel? En dan hoor je deze tekst en denk je, ja, hij, hij, hij, hij heeft hartstikke gelijk natuurlijk. En, uh, ja, dat is eigenlijk het enige. Dat, dat, en hij heeft wel zijn hele carrière eraan op kunnen hangen. En hij is ermee doorgegaan met zijn lange rode haren. Hij heeft dat tot, tot de dood, heeft hij ja. dat uh, volgehouden. Dat was Armand. Ja, ben ik te min Een bijzonder figuur, ja. Heb jij nog wat, Roon? Nou ja, je weet natuurlijk allemaal dat Arman stond voor die grote joint in zijn mond. Ja, ja. En uh, ik kan absoluut. me nog een, een programma herinneren met Philemon. die een keertje bij hem op visite kwam. En Philemon nam twee trekjes. En die was weg. En die was compleet een week <lacht> flat out. <lacht> Prachtig. Trouwens eventjes, uh, even voorstellen. Dit is Ron van der Hoeven. Ja. Oud collega bij uh, diverse radiostations van vroeger, zeg maar. <lacht> We gaan luisteren naar Armand.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 Armand, met een joint in zijn hand. Daar komen we zo meteen aan, nou, jongens, even rustig aan. Uh, we gaan verder met uh, Robert Long. En wel waarom. En wel waarom. Nou, het is, het is gewoon een mooi nummer met een hele mooie tekst. Ja. En wat mij helemaal aansprak is, is het gedeelte wat gezongen wordt... door Martine Bijl. En ze heeft zo'n prachtige, mooie, warme stem. En dat is, ja, er zit voor de rest geen gedachte achter. Het is, nee. een, het is gewoon een mooi nummer. Het komt uit een musical. Tjechhoff. Uh, uh, uit ja. En uh, ja, het is sowieso wat je zegt: een mooi nummer. Een mooi dus nummer. We gaan zonder commentaar verder luisteren. Oké. Okay. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gastjes. En zo verheven. Zo'n sierlijk wezentje.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 De boeken voor u schrijven En ook gedichten Mag ik blijven Graag Wat, Wat moet dat heerlijk zijn Van morgen vloog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 Zervende vogel, aangeschoten nee, van morgen. Zich heen. Al zal hij dat nooit gaan vragen? Het moet zo zijn: het is misschien de wil van God. En luid de opdracht: wees voortaan, uw schoeders, moeder, wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons bord. Minstens in de Nederlandstalige top 5 van uh, alle tijden, zeg maar. Vanmorgen vloog ze nog. Van Robert Long samen met Martine Bijl uit Tsjechow. Toch? Top 5? Jawel. Oké. Okay. Uh, we gaan verder met Hans de Boy. En uh, Ron, heb jij daar nog iets over te vertellen over Hans de Boy? Nou ja, volgens mij uh, Hans is een Nederlander die in, in België, zeg maar, een soort kleinkunstacademie en opleiding heeft gevolgd, waar daar ook veel bekender is. En uh, het eerste wat ik me toen kon herinneren, dat ik ooit ho hoorde en, en zelf ging draaien, dat was in die begin jaren tachtig ergens, uh, thuis ben. Okay. En ik vond het wel op zich een heel lekker pakkend nummer. Maar ja, hij heeft er nog een paar... Maar ja, eigenlijk daarna hebben we ook niet zoveel meer van niet hem Niet veel meer, nee, nee. Maar Willem heeft er eentje gevonden die hij persoonlijk uh, erg sterk vindt qua tekst. Hier is Hans de Boy met een vrouw zoals jij.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 Er kan ons niks gebeuren, zolang we eerlijk zijn. Ze mogen denken wat ze willen, laat ze maar doen. Ze mogen zeggen wat ze willen, ik rouw nog niet voor een miljoen. Wat kan er mij in Gods naam gebeuren? Zoals zo jij. En dit was Hans de Boy. De volgende artiest die we krijgen te horen... is Frank Boeien. En ik heb altijd gezegd... van, ik hoef, uh, van Frank hoef ik helemaal niets. Ook niet op een verzamel-LP. Ik hoef het niet. Maar... er is voor mij één nummer waarvan ik zeg... nou, dat kan er wel mee door. Zeg me dat het niet zo is. Dat vind ik een formidabel mooi nummer. Daar heb jij niet voor gekozen, Wil. Nee, nee, bewust niet voor gekozen. Okay. Omdat het een uh, ja, heel zwaar, droevig nummer is. En dat het toch, het, en het toch iets, iets luchtiger wilde houden. Ja. Ik ben ook nooit zo'n fan geweest van Frank Boeien, Want ik vond altijd dat hij onverstaanbaar Nederlands <laughs> zong. Maar het nummer De Verzoening, dat, dat vind ik toch wel heel erg, heel erg mooi. Ja? ja? Gaan we die doen. Het was een onbekende weg.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 De verzoening van Frank Boeije, mooi nummer, toch? Absoluut. Absoluut. Absoluut. Uh, ik ken, uh, je hebt er 33 op de lijst gezet. Ik ken er 32 van. En ja. één ken ik er niet. En dat is de volgende. Hoe kom je daaraan? Nou, ik ben altijd een fan geweest... en nog steeds van, uh, van Nederlands Hoop. De, de laatste keer dat ik ze in die samenstelling heb gezien... was in de Schouwburg in Haarlem... met hun programma Nederlands Hoop Code. In, uh, Jan de Hond was daarbij en T. Lau was daarbij... En dan speelden ze het nummer Beter Zo. En dat heeft uh, heel veel indruk op me gemaakt. En tot mijn vreugde is dat uh, lied naderhand nog een keer opgenomen... door uh, Freek de Jongen met, uh, met de Nits. De combinatie heet dan Frits. Frits ja, ja. En ik vind het een hele mooie uitvoering. Dus graag uh, Beter Zo. Het is beter zo. Het is beter zo. Veel beter zo.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 Ja, dat vind ik niets, ik ga een plank op wieltjes maken. Mama is lief, mama is lief, mama gaat zo vaak om straat. Mag jij het hek uit? Ah. Dan heb je ook een eigen kamer waar mijn tekening kan hangen. Die waar mama, jij en ik opstaan. En als je straks weer beter bent, zul je dan nooit meer slaan. Het is, Het is beter, beter zo. Het is beter zo. Veel beter zo. Het is beter zo. Het is beter zo. Zo. Een van de jongens uit de klas zei Zei dat jij veroordeeld was Ik ga op Milky Way strakteren het is veel beter zo. Het is beter zo. En ik denk gewoon ook oh. veel beter zo. Qua uitkeringen dat het. Prits, dat is Frit de Jongen. En de Nits. Uh, ja, we gaan uh, nu twee nummers achter elkaar draaien. Uh, want van de volgende twee artiesten, zangers. Uh, ja, daar heb je weinig bij te vertellen eerlijk gezegd. Die hebben een carrière van minstens 50 jaar. in de Groot met een meisje van 16. En uh, foto van vroeger van Rob de Nijs.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 Langs de kant van de weg. Heb ik nog een foto van heel lang geleden Maar als ik blijf kijken, dan wordt het weer reden Gemaakt op de ochtend van mijn vijfde verjaardag De kamer vol slingers, het cadeau dat al klaar lag Het schippersklaviertje, de wens van mijn dromen Heb ik smiddags nog mee het circus genomen en brandweerman worden was het doel van het leven. Die dromen zijn over, het gevoel is gebleven. Die in mijn hart verlangen.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 van een grootje. De wereld was niet groter dan de globe van vader. Ik kon hem met mijn pink om zijn as laten draaien. Die in mijn hart verlang ik vaak naar dat in Kinderen wilden. het leven tegen zit, denk ik aan die tijd, al werd ik nooit die kapitein, raakt het kind niet kwijt, alleen zijn of eenzaam Met een gat in mijn kom en een broek vol met scheuren. Mijn moeder was thuis, dus wat kon er gebeuren? grootmeesters van het Nederlandstalige lied Boudewijn de Groot en uh, uh, Rob de Nijs met een meisje van 16 en een foto van vroeger. En Willem, wat krijgen we nu? We krijgen nu van Dick Hout met Stil in mee. En, en uh, als, ja? als je, als je aan mij vraagt wat, uh, wat voor Nederlandstalige muziek wat hoog in de, in de top 10 zou moeten staan, dan vind ik het nummer van Dick Hout. Ik vind het werkelijk uh, fantastisch. <lacht> Mooi. Ja, heel erg goed, Ja. ja. En daarna hebben we Frank en Mirella. En dat noem ik dan altijd maar mijn guilty pleasure. Zoals dat tegenwoordig heet. Want het past helemaal niet in mijn genre. Nee. Maar de, de, de verzonken stad. Ik vind het een leuk vrolijk nummer met een reggae ritme. En als ik dat in de auto vaak draai. Dan is dat mooi ja, vrolijk van. Maar het contrast tussen Van Dijkhout en Frank en Mirella. Kan niet groter zijn. Niet? Mooi is dat hè. We gaan luisteren. Oké. Okay. It is so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 ZANG Gauw we moet weten, maar de zeiler auteurs geven hun geheim niet prijs, omdat het water. Yeah. Zie het helemaal voor me, onderweg naar Oostenrijk en terug. Heerlijk. Frank en Mirella en de verzonken <laughs> stad helemaal langs de snelweg. The Guilty Pleasure. <laughs> Prima. Uh, we But, gaan uh, naar Astrid Nijenig, heb ik begrepen. Ik doe wat ik doe. Ik, ik doe wat lijk, ik, lijk ik doe. Me, ja, veel, veel andere nummers zou ik niet zo van de weten, eerlijk gezegd. <laughs> en daarna een, een zanger is die al een uit, uit de ja de jaren vijftig. Zeg maar, uh, yeah. Corrie Brokken, hoe kom je erop? een van de allereerste uh. Nederlandse deelnemers te zijn... het Eurovisie uh. Songfestival. Yeah. En nog weer nou ook, hè. Periode Teddy Scholten. Precies, Zo, uh. ja, die kant, die kant. <laughs> ja, nou, zei, nou vallen er een heleboel <laughs> luisteraars af, hè. He. <laughs> maar, ja. maar het nummer La Mama is wel verantwoord, vind ik, om te draaien. Dus is een ja. nummer. Dus we gaan er twee doen. Alstublieft. Als ik doe wat ik doe <laughs> vanaf dit... Te... Nee, La Mama. Zij kwamen overal vandaan. Corrie Brokken. <laughs> okay.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 De bergen het ravijn, zij moeten bij la mama zijn. Het wordt de laatste reis naar mama. En elke voer, maant tot spoed, men weet, men voelt in elke stoet. En zacht, weemoedig klinkt een lied van stil verdriet, Ave Maria. Ze gaan gedragen door de wind Zoals het altijd is gegaan Ze komen overal vandaan Ze zijn op tijd staan om haar heen Ze lieten haar zo vaak alleen Maar nu is iedereen Haar zwarte haar werd zilvergrijs, haar hart was mild, haar liefde wijs. Het afscheid valt haar nu niet zwaar, ze kwamen allemaal voor haar. Nog eenmaal gaat haar blik in het rond, naar Giorgio, eens een vagebond. En Mario, de gitarist, la mama heeft ze zo gemist, oh, la mama. Zigeuner koningin, zij had het trots van een vorstin en toch zei iedereen: La Mama. Zij was de moeder wijs en goed van kinderen met zigeuner bloed, zij staan nu allen om haar heen, La Mama, laat hen nu alleen. Wordt eeuwig nacht, de laatste kus. Zij moeten gaan. Zij kwamen overal vandaan, maar haar beet. Dat was Corrie Broeke met La Mama. We hebben nog tijd voor een uh, klein stukje van een ander plaatje. En welke gaat het worden, Willem? Deze. Uh, Hardy Kloorkenstein. Hardy Kloorkenstein. O, de... O, oh, oh, oh, Den Haag. u wel. Ik zou best nog wel een keertje, net als vroeger... in Moerwerk willen wonen. Na het eten een partijtje voetbal in de tuin, de langs de lijn. En in december met de hele buurt op jacht, op kerstbomen te razen. Op aljaarsavond fikjes stoken vooral die harte ook te van. Ik zou best nog wel een keertje met die avond naar Ado willen kijken. In het zuiderpark, de lange zee, een warme worst, supporters om je heen. Lekker kankeren op Tijou de van der Burg en die lange van Vianney. Want bij elke lage bal, Dat duikt die erkel goed, dan vast vast overheen. Oh, Haag mooie stad achter de dernie. De schilderswerk.